Des uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Volkskrant-journalist Huib Modderkolk moet zijn nieuwe boek over digitale spionage aanpassen. De rechter in Kortgeding is het eens met de AIVD dat een bron in gevaar komt door een aantal passages in het boek. Groot-Brittannië stuurt een tweede oorlogsschip naar de Persische Golf... nadat Iran gisteren zou hebben geprobeerd een Britse olietanker te enteren. Vorige week legde de Britse marine een tanker met Iraanse olie aan de ketting. Die zou onderweg zijn naar Syrië en daarmee de internationale sancties schenden. Iran ontkent dat.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 De bouw van nieuwe datacenters in de regio Amsterdam is voor een jaar stilgelegd. Er zijn zoveel van die centers in de gemeente Amsterdam en Haarlemmermeer... dat er onder meer problemen ontstaan met de elektriciteitsvoorziening. De regio is inmiddels het gebied met de meeste datacenters ter wereld. In Turkije zijn de eerste onderdelen aangekomen van omstreden Russische raketsystemen. Andere NAVO-landen hebben bezwaren tegen de luchtafweersystemen. De Amerikanen zijn bang dat Rusland zo in Turkije leert hoe het F-35 straaljagers van de NAVO kan opsporen. De VS levert ze daarom niet meer aan Turkije en leidt ook geen Turkse piloten meer op. Matthijs de Licht stapt over naar Juventus. De club betaalt zo'n 70 miljoen euro aan Ajax. De Licht tekende een contract van vijf jaar bij de club in Turijn. En Dylan Groenewegen heeft de zevende etappe van de Tour de France gewonnen. De langste van deze editie. Het is de vierde etappe die de Nederlandse renner van Jumbo Visma deze Tour wint. Het weer, vooral in het oosten nog enkele flinke buien... Morgen met uh, mogelijk met onweer. Het wordt wel geluidelijk droog. Morgen afwisselend zon en wolken en een enkele bui. En het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4. Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en en Veen. 10 minuten vertraging. Verderop voor Zoete rijndijk ook 10 minuten.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 Uit de regio. Jouw keuze. Jouw keuze. ZFM.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 The main musical elements. Here comes the beat.